11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Tutu gaat morgen toch naar de begrafenis van zijn vriend Nelson Mandela. Eerder had hij gezegd dat hij niet zou komen omdat hij niet was uitgenodigd. Hij had zijn vlucht naar de provincie Oost-Kaap zelfs geannuleerd. De Zuid-Afrikaanse regering ontkende dat Tutu niet welkom is. Hij is een belangrijk persoon en is daarom zeker uitgenodigd, zei woordvoerder.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 Veel huizen zijn alleen per boot bereikbaar. Op sommige plaatsen staat het water twee meter hoog. In de Verenigde Staten is de schietpartij in een basisschool in Newtown herdacht. Precies een jaar geleden schoot een twintigjarige man op de school twintig kinderen en zes volwassenen dood. Daarna pleegde hij zelfmoord. De gouverneur van Connecticut had alle kerken gevraagd de klokken 26 keer te luiden. Voor elke dode één keer. President Obama stak tijdens zijn wekelijkse toespraak 26 kaarsen aan.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 Een Amerikaanse vrouw heeft dit jaar ontdekt dat haar zoon 25 jaar geleden is omgekomen bij de aanslag op een vliegtuig boven Lockerbie. De vrouw had haar kind na de geboorte afgestaan. Vorig jaar besloot ze hem te zoeken. Ze vond zijn naam op de passagierslijst van het Pan am toestel dat in 1988 werd opgeblazen boven het Schotse Lockerbie. Bij die aanslag vielen 270 doden. In de eredivisie heeft FC Twente zijn vierde overwinning op rij geboekt. De Enschede'ers wonnen thuis met 3-1 van Go Ahead Eagles. Twente staat nu op gelijke hoogte met koploper Vitesse... maar wel met een wedstrijd meer gespeeld. Eerder op de avond won RKC Waalwijk zijn uitwedstrijd... tegen ADO Den Haag met 2-1. Een hekkensluiter NEC boekte zijn derde overwinning van het seizoen... door Roda JC met 4-3 te verslaan. Ondanks die overwinning staat NEC nog steeds onderaan... maar de verschillen zijn erg klein geworden. Het weer, vannacht af en toe regen of motregen, minimaal rond 4 graden. Aan zee waait het flink, windkracht 7 of 8. Morgen eerst nog wat regen, maar smiddags is het droog. Het wordt dan een graad of 8. En ook na het weekend blijft het wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. In die tv-reclame van Alex met die volleybalsters die een time-out krijgen... zag ik een rendement van 64 procent. Ja, dat kan toch bijna niet in deze tijd? En hoe zou het dan met de kosten zitten...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 Toen in Amsterdam nog om de haverklap werd gedemonstreerd... stond er altijd een meneer het verkeer te regelen. Meneer Jansen noemden we hem. Niemand wist wie hem opdracht had gegeven. Alle auto's stopten. Later bleek meneer Jansen niet van de verkeerspolitie te zijn... maar een psychiatrische patiënt. Ik moest even aan hem denken toen ik die verkeerd gebarende dove tolk... bij de herdenking van Mandela zag. En hartelijk welkom bij het Oog op Zaterdag. Anne Wil Blankers, de grande dame van het Nederlandse toneel... viert haar 50-jarig jubileum in het vak. Vanmiddag was ik in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag... om met haar te praten. U hoort zo het verslag. De Malinese gaan naar de stembus morgen en we kijken daarop vooruit. En de SPD-leden in Duitsland hebben al gestemd... voor het kabinet met Angela Merkel namelijk. Maar wordt het wat met het kabinet? De mening van Hanko Jurgens en Bernd Muller. De muziek staat in het teken van de Thriller-tiendaagse. En eerst komt nu het nieuws van vandaag. Zaterdag 14 december. Want er is opnieuw een rel rond Kamervoorzitter Anoushka van Miltenburg. In de Volkskrant vanochtend zeggen acht fractieleiders anoniem weliswaar... dat ze van Van Miltenburg af willen, liever vandaag dan morgen. Van Miltenburg zou totaal ongeschikt zijn. En het zou niet in het belang van de politiek zijn als ze voorzitter blijft. GroenLinks en de SP lijken niet tot de groep anonieme klagers te horen. Emiel Roemer schrijft namelijk op Twitter... Een functioneringsgesprek voer je niet via de krant en al helemaal niet anoniem. Kamervoorzitter van Miltenburg zelf wil niet reageren. De Kamervoorzitter laat via haar woordvoerder weten... dat deze discussie niet via de media, maar binnen kamers gevoerd moet worden. En dat ze niet buiten kamers reageert. Voor het eerst heeft een Chinees ruimtevaartuig een zachte landing op de maan gemaakt... Dat is op zich al bijzonder. Maar er is nog iets bijzonders, zegt ruimtevaartdeskundige Govert Schidding. En waarom is het zo bijzonder? Omdat het 37 jaar geleden is dat er voor het laatst een landing op de maan werd uitgevoerd. Het vaartuig is verder uitgerust met een ruimtewagentje dat de omgeving gaat verkennen. En de Chinezen vinden dat prachtig. Of course, ja. <laughs> definitely. Yeah. Yeah. It is cool, I think. <laughs> Duitsland heeft weer een functionerende regering... nu de leden van de SPD hebben ingestemd met het regeerakkoord... dat de partijtop eerder sloot met de CDU-CSU... van bondskanselier Angela Merkel. En dat werd zo bekendgemaakt. Met ja hebben gestemd... 256.643... Gejuich. Morgen wordt Nelson Mandela begraven. Vanmiddag is de kist met het lichaam van Mandela naar het plaatsje Kunu gebracht. Het leverde dezelfde tafereelen op die we de afgelopen dagen zo vaak hebben gezien. Kunu is de plaats waar de oud-president zijn jeugd doorbracht... en waar hij ook begraven wilde worden in het familiegraf. Het is nu hermetisch afgesloten van de buitenwereld. De bewoners snappen al die commotie wel. The place is that we cannot go. We need permission to go even though it's our village. But we understand. Voor de familie van Mandela betekent het nog een dag volop in de belangstelling staan. Het um, it's been hard. It's been a rollercoaster few days for Ollewas. Um, but de finality, I think, will kick in tomorrow. Um, you know, after the burial, we'll really come to, start to terms with, with what's Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En in Kuno is onze correspondent Alice van Gelder. Alice, wat heb jij nog toe te voegen over de sfeer in Kuno? Ja, eigenlijk was vandaag wel heel erg bijzonder. Want ja, Mandela is nu thuis. En het was wel heel speciaal ook om te zien hoe bescheiden zijn achtergrond eigenlijk is. Ik wil hier, waar ik nu ben, op het platteland... daar sliep hij dus als jongen op een matje op de vloer. En liep hij als uh, herdersjongen op blote voeten door de heuvels. Dus. Ja, ik heb ook heel veel mensen vandaag gesproken hier uit het dorp die zeggen van ja, we vinden het toch wel heel mooi dat hij echt thuis komt. Dat hij niet als groot staatsman ervoor gekozen heeft om dan bijvoorbeeld toch in Johannesburg, waar hij overleden is, begraven te gaan worden. Maar dat hij echt teruggaat ja, naar zo'n bescheiden begin. Het is maar een heel klein dorp. Kunu, uh, ja, er wordt een enorme invasie van mensen verwacht natuurlijk. Hoe kijkt men daar tegenaan? Ja, nee, iedereen is juist heel erg trots. En ook iedereen wil ook heel erg graag met ons praten over Mandela... en hoe trots ze op hem zijn. Ja, dat hij dus dit bereikt heeft en vooral dat hij ervoor gekozen heeft om uh, terug naar huis te komen. Um, het wordt morgen wel iets minder druk uh, dan bijvoorbeeld tijdens de herdenking afgelopen dinsdag. Uh, naar verwachting komen er zo'n uh, 4000 man uh, naar zijn begrafenis toe, naar het eerste deel van zijn begrafenis. En dan het tweede deel van de begrafenis, dat gaat nog kleiner zijn, dat gaat met zo'n 450 man zijn. Uh, maar ja, de politie is hier uh, volop op de been, het leger zie ik ook op straat om ervoor te zorgen dat iedereen veilig dat dorp bereikt. En wat is het verschil tussen het eerste deel van de begrafenis en het tweede deel? Ja, het eerste deel is, is ja, ja, eigenlijk uh, gewoon weer heel veel, heel veel speeches. Er uh, gaan weer heel veel hoogwaardigheidsbekleders zijn. Uh, maar vooral ook gewoon uit Afrika. Bijvoorbeeld de, de president van Malawi, Joyce Banda, is hier. Uh, en het tweede deel gaat dus de begrafenis zijn, maar meer in privésfeer... Ja, voor zover we weten gaat dat ook meer traditioneel zijn. Tradities zijn heel belangrijk hier, nu Mandela is aangekomen in Kounou. Uh, bijvoorbeeld ook toen hij vandaag aankwam in zijn huis, toen zijn kist aankwam bij zijn huis... Uh, werd de Zuid-Afrikaanse vlag vervangen door een leeuwenvel. Uh, en nam een stamhoofd hier zeg maar de leiding over en de verantwoordelijkheid over... Waarom dat zo belangrijk is, is het volk van Mandela, de kossa... die geloven in geesten, die geloven in het hiernamaals. Eh, ze noemen dat het bestaan van voorouders. Wat heel belangrijk is, is dat morgen Mandela het lichaam begraven wordt... maar dat zijn geest een voorouder wordt... waar later ook een nieuwe generatie raad aan kan vragen. Dus er zijn heel veel rituelen vannacht en ook morgenochtend... Ja, om dat in goede banen te leiden. En dat was Alice van Gelder, onze Zuid-Afrika-correspondent... in Kounou, de geboorteplaats van Nelson Mandela. Morgen begint de eerste editie van de Friller Tiendaagse... georganiseerd door de site Crimezone. Nou, bij thrillers denk je al snel aan geheimzinnige, dramatische en heel enge muziek. Maar waar laten crimeschrijvers zich in werkelijkheid door inspireren? Goedenavond, Thomas Ros. Hallo. Draai je muziek als je schrijft? Nee, nooit. Heel, heel stil. Het moet heel stil zijn. Waarom? Nou, Dan word ik afgeleid. Ik weet, ik weet dat auteurs uh, met muziek, uh, met stofzuigers, met ik wat en zo. Maar ik moet echt he het heel, helemaal stil hebben. En ja. Word je daar niet neurotisch van? Alleen maar stilte om je heen? Nee, nee, nee. nee. Ik, ik loop wel eens. Uh, hier in huis is een grote verdeling tussen mijn vrouw en mij. Goed huwelijk hoor, maar mijn vrouw beneden is klassiek. En hierboven is. Uh, nou, ik ben een hagenaar natuurlijk, hè. is uh, rock ja. and roll. Maar dat doe, ik, dat doe ik niet wanneer ik schrijf. Nu durf ik je bijna niet te vragen, welke muziek mogen we voor je draaien? Nou ja, mijn, mijn, mijn net verschenen boek uh, gaat over Theo van Gogh. En daar ja. staat ook in hoe ik met hem samenwerkte uh, buiten een spannend boek moet zijn. En dat Theo altijd de muziek uitzocht, tot mijn grote woede, want zijn muzikale smaak was totaal anders dan de mijne. Maar uh, de laatste film die hij nooit heeft kunnen zien, hij heeft hem nog wel gedraaid, hij heeft voor een deel gemonteerd, dat dus is 0605. Over Pim Fortuyn. Ja, dat was op basis van mijn roman de zesde mei, uh, de moord op Pim Fortuyn. En hij wilde dolgraag en niemand uh, in het productieteam, ik ook niet, maar hij kende het toen wel. Dat was de song van een, uh, van een jonge, ja, Portugees meen ik, van, uh, van de Hazor of zo. Gabriel Rios, en dat heet On The Broad Daylight. Mensen kennen het later geloof ik als commercial van een sinaasappelreclame. En meestal had ik ontzettende ruzie met hem over de muziek. Ik wilde altijd uit mijn jaren uh, Bob Dylan. En dan riep hij meteen braken, braken of de Rolling Stones of zo. Dat wilde hij niet nooit. Uh, en dan had hij zelf als voorkeur ja, meestal de muziek van de minnares van die dagen. Maar dit was echt onderschoon. En waarschijnlijk de muziek van zijn minnares van die dagen. Gabriel Rios.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 Broad day, please don't leave me alone. Lie me alone in the broad day, lie in the broad day. Kozen door Thomas Ross en postuum ook nog een beetje door. Theo van Gogh, Gabriel Rios en Broad Delight. U hoorde het in het nieuwsoverzicht net. De coalitie-regering van CDU, CSU en SPD is rond. Komende dinsdag kan het nieuwe kabinet van start. En wij gaan het vast hebben over de vraag... of we nou veel van zo'n grote coalitie, zoals het in Duitsland heet, kunnen verwachten. Ik ga dat vragen aan wetenschappelijk medewerker bij het Duitsland-instituut... Hanko Jurgens en afgevaardigde voor de SPD in Berlijn, Bernd Müller. Ik begin even in Berlijn. Meneer Müller, goedenavond. Goedenavond. Heeft u Hallo. ook uw stem uitgebracht bij het referendum in de SPD? Ja hoor. En hoe gestemd? Ik heb voorgestemd. En dus erg blij met deze overweldigende uitslag... Nou, ik ben blij met de uitslag. Ik, heb, ik had een beetje buikpijn toen ik mijn stem heb uitgebracht... omdat ik niet met alles eens ben. Maar um, ik denk wel dat de SPD goed heeft onderhandeld... en dat er, zeg maar, het compromis redelijk is. Niet zoals ik dat graag zou willen hebben... maar het is toch, um, um, denk ik, waard zeg maar, een poging te doen om deze coalitie te maken. Tuurlijk, maar waar kreeg u buikpijn van? Nou, ik vind wel dat zeg maar het verschil tussen arm en rijk... wat eigenlijk een van de belangrijkste programmapunten van de SPD was... Eh, dat dat minder zou worden... Dat, dat, eh, dat is niet echt aangepakt in deze coalitiecontract. En eh, dat vind ik jammer, dat vind ik niet goed. En ik vind ook dat er een aantal onderwerpen een beetje zijn blijven liggen. Dat gaat over zorg... Het gaat over uh, gezondheid, het gaat over de uh, uh, vergrijzing. De hele lange die... termijn eigenlijk. Ik geef even naar dat... Hanke Jurgens, want we hebben ja. u gevraagd... Uh, u te verdiepen in Angela Merkel... die misschien wel zenuwachtig was over... o oh jee, gaan die leden van de SPD het niet wegstemmen, die grote coalitie... maar dat is niet gebeurd. Denkt u dat zij een tevreden vrouw is vanavond? Ja, zeker, want zij kan gewoon een derde kabinet uh, Merkel uh, beginnen... En uh, dat is uh, ja, natuurlijk het resultaat van een uh, hele mooie verkiezingsoverwinning voor haar. Meneer uh, Muller, de voorspellingen waren heel anders eigenlijk. Twee weken geleden opende de Spiegel nog groot met een artikel... waarin ze een opstand uh, tegen de spd top uh, voorspelde. Onder andere, onder andere alle jongeren uh, in de partijafdeling Hessen... in delen van het oude Oost-Duitsland. Maar daar blijkt helemaal niets van, hè? Ja, maar dat had ik ook zo niet verwacht. Um, dat is, dat is Eén is dat een beetje zeg maar de manier van spiegel om een sensatie te maken. En twee is het natuurlijk gewoon zo dat er inderdaad in Hessen en in delen van de Oost-Duitsland zijn bijzonder linkse uh, uh, groeperingen binnen de SPD. Die daar uh, zie ik ook wel dat zij daartegen zijn. Maar de gigantische opkomst van leden uh, bij deze uh, afstemming. ...heeft volgens mij er wel voor gezorgd dat er uh, toch ruim een, meer, nou, een drie kwart meerderheid is natuurlijk heel veel, is heel veel. Is gekomen. Hanko Jurgen, het is niet de eerste keer dat er zo'n grote coalitie uh, wordt gevormd. Ook niet de eerste keer onder leiding van Angela Merkel, want dat was een paar jaar geleden ook zo. En ja, dat is de SPD toen niet zo goed bekomen. Waarom nee. zou het nu wel goed gaan? Nou, Ze hadden toen enorme interne ruzies... en ze hebben het slechtste verkiezingsresultaat ooit behaald daarna. Maar dit uh, was ook geen best resultaat deze de september? Nou, ietsje beter, maar niet veel. Uh, het zou eventueel beter kunnen gaan omdat iedereen weet... Uh, dat de vorige twee kabinetten Merkel... Uh, de coalitiepartner echt gekneveld is. Uh, ik bedoel de FDP is er, is er gewoon uitgegooid uh, na de verkiezingen uit de bondsdag. Dus uh, ik neem aan dat daar wel redelijk goede afspraken over gemaakt zijn. En ik moet ook eerlijk zeggen, Gabriel uh, doet het he zo slecht nog niet. Dat is toch wel eens een uh, stevige Gabriel, politiek. maar Gabriel, sigma dat is Gabriel, de huidige SPD-leider. Ja, eigenlijk... Ze hebben er een heleboel versleten de laatste tijd. Om... Ja, en ze hebben natuurlijk wat dat betreft uh, niet zo'n goed track record... Uh, en is het inderdaad de vraag of het gaat lukken... te meer daar uh, twee hele sterke posten zijn van Merkel zelf natuurlijk... maar ook van Schäuble als minister van Financiën. Dat blijft hij. Ja, en zolang de, als, als de crisis aanhoudt... Blijkt, blijven dat echt veruit de belangrijkste ministerposten. Meneer Muller, Sigmar Gabriel, ja. de SPD-leider, wordt erg belangrijk. Hij wordt namelijk vice-kanselier en minister van Economische Zaken en minister van Energie en minister. ja, nou ja een soort superminister, zoals wij wel eens met Joop den NL hebben gehad. Kan, kan die dat aan? Wat, wat is het voor iemand? Hij ziet er stevig uit op de foto. Maar... <laughs> <laughs> ja, nou dat denk ik zeker dat hij dat aan kan. En ik denk inderdaad ook dat zeg maar, in het regeringsprogramma dat wij hebben, wordt dit. Een van de belangrijkste ministeries. Dus eh, ik vind dat Hanko Jurgens heeft gewoon gelijk, dat financiën en kan, kanslaam zijn natuurlijk, zeg maar, um, uh, bijzonder belangrijke ministeries. Ik was ervan overtuigd dat Schäuble sowieso minister van Financiën zou blijven. En um, het, uh, dat wat Gabriel nu heeft, is denk ik zeker zeg maar, de tweede. Optie, die gewoon heel goed is voor de, voor de SPD. Want daar kan dus de ecologische ombouw... Um, van de... Uh, van, nou, van de van, uh, hoe met energie wordt omgegaan... De energiewende. Dan, dus, ja, ja uh, hij dus nu manager en daar denk ik is hij wel goed voor. Hoe uh, populair is Gabriel ja, vandaag wel kennelijk... want hij is enorm toegejuicht, dat hoorden we net, meneer Jurgens. Maar uh, een paar maanden geleden was er ook in de ja. SPD zelf... heel veel sceptis over die man. Ja, hij werd onbetrouwbaar klopt. genoemd en een, een, beetje, een, een draaikont noemen we dat in Nederland. Een ja. vechtersjas ook een beetje. Ja, ja. En dat, die reputatie heeft hij ook. Uh, uh, die heeft hij misschien ook nog wel een beetje waargemaakt door... Uh, uh, ruzie te zoeken, zou je bijna kunnen zeggen. met een uh, journaliste van de ZDF. Een schitterend uh, filmpje op YouTube. waar je dat na kunt uh, kijken. Over... Het is een beetje ruzie maken, Gabriel. Dat uh, kan wel. Nou, dat is in ieder geval de reputatie die hij heeft. Dat is een en als je heethoofd. nu. Ja, als hij nu minister wordt, uh, kan hij natuurlijk uh, uh, toch uh, iets meer staatsman uh, uh, worden. En dat kan natuurlijk alleen maar in zijn voordeel werken. Is, is het wel zo logisch, meneer Muller, dat uh, de leider van de SPD... als toch junior partner in die grote coalitie in het kabinet gaat zitten? Want in, in Nederland hebben veel uh, partijleiders daar altijd spijt van gekregen... dat ze dan vicepremier waren, maar toch helemaal overschaduwd werden... door de minister-president. En mevrouw Merkel lijkt me ook wel zo iemand die je gaat overschaduwen... Nou, dat was natuurlijk sowieso het gevaar um, met het regeerakkoord samen met, de, met uh, de CDU. Maar ik denk um, dat de SPD goed heeft onderhandeld in deze uh, onderhandelingen en voor, zeg maar, SPD-begrippen veel heeft bereikt. Ik denk dat Gabriel heeft een postuur en. Um, hij heeft zeker een postuur. Hij, dat, dat, nou ja, goed, Hij is natuurlijk gewoon een beetje dik. Maar, en, Wou ik en niet groot, zeggen, het maar, zijn nieuwe woorden. Maar, maar ik denk wel dat hij. Dat hij, um, hij is gewoon een absolute professional wat, wat um, de media aangaat. En ik vind ook. Um, nou, ik ik, ik heb had, had net het journaal gezien. toen hij die ruzie had met mevrouw Slomka. Yeah. op Duitsland uh, 2. De ZDF-journalist. Dat heeft hij, vind ik, dan heel goed gedaan. Uh -huh. um, en mevrouw Slomka heeft gewoon een beetje domme vragen gesteld. En dan heeft u gewoon gezegd: dat is in Duitsland niet gebruikelijk. In Nederland zou je dat gewoon kunnen zeggen. Maar in Duitsland is dat niet normaal uh -huh. dat je iemand zegt: uh, uh, hou op uh, domme vragen te stellen. Ja, hij is een beetje plomp, maar hij kan het leren. Nee, hij niet. Nee, helemaal niet. Hij is, gewoon, um, hij is duidelijk en eerlijk. Nou, hij is een beetje in, gevoelspoliticus in ook. Dat geweest. vind ik wel mooi. Hij speelt op de emotie. Dat kan niet goed. Ja. Meneer Jurgen, nu is de SPD in euforie. Maar als laatste vraag, hoe lang duurt het weer voordat die achterban ontnuchterd is? Nou, maandje. Zo kort? Ja. Nou ja, ik denk het wel. want Het is natuurlijk het probleem van een grote coalitie is dat de linkervleugel van de SPD gaat morren en de rechtervleugel van de CDU. Dus het politiek, politiek gezien is het niet makkelijk. Bestuurlijk kan het trouwens heel, heel veel voordeel opleveren. Omdat natuurlijk twee grote partijen samen toch heel veel kunnen bereiken. En dat zag je bij de vorige grote coalitie. De, het beeld naar buiten was niet altijd even goed. Veel geruzie, veel gerommel. Maar als je achteraf kijkt wat de grote coalitie bereikt heeft... ook tijdens de kredietcrisis, dat is veel. We gaan het afwachten, zoals het heet. Laatste woord voor Bert Müller. Ik ben het, de de de het eens het met, met, met Jurgens nou, dat het... Um... Zowel dat er gemor is aan de linkse en rechte vleugels van de partijen... maar ook dat er um, heel veel kansen zitten in deze coalitie. En dat dat um, uiteindelijk kan leiden tot een, nou ja, gewoon uh, tenminste voor twee jaar. Dat zou ik zeggen, een, een goed beleid. Dan zien we gewoon verder. Dan zien we verder. Ik dank jullie allebei. Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut en Bernd Müller, SPD'er te Berlijn. Welke muziek kiezen thriller-schrijvers uit... Als inspiratiebron. Dat is het uh, onderwerp van onze platenkeus vanavond. Anita Terpstra is thriller-schrijver. Dit jaar kwam haar derde boek uit. Overmand heet het. Waar speelt het zich af, mevrouw Terpstra? In Alaska. In Alaska? Ja. Hey, wat een naargeestig uh, gebied, zeg. Het oh, lijkt mij een, juist een fantastisch gebied. Ik ga je vragen wat voor muziek u uh, draait. Eskimo-muziek? Nee, nog nooit, nog nooit naar geluisterd, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik heb wel van tevoren ik heb heel veel research gedaan. En ook uh, gegoogeld wat is typisch uh, uh, muziek voor Alaska. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik, ik kon het niet vinden. Dus toen heb ik maar gezocht op een beetje algemene muziek voor de sfeer daar. Uh, ik dacht de uitgestrektheid en de sneeuw. En toen kwam ik een beetje uit bij, uh, uh, bij John Denver en, en ja. Springsteen en dat soort heren. En wat wordt het uiteindelijk? John Denver of Bruce Springsteen? John Denver leaving on a jet plane. Oh, mooi. Dank u wel, Anita <laughs> Dijfstra. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye.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 babe, I hate to go. And I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Jan Denver was dat. En het uh, was de keus van Svrille Anita Terpstra, die net het boek Overmand heeft gepubliceerd. Straks meer Svrille schrijvers en hun muzikale inspiratiebronnen. Morgen is de tweede ronde van de parlementsverkiezingen in Mali. Sinds de staatsgreep van anderhalf jaar geleden is het erg onrustig in het land. In het noorden willen de zich nog altijd van het land afscheiden. Vandaag werden in dat deel van het land... twee VN-soldaten gedood bij een aanslag. Nou, Nederland, het is nu niet ontgaan... besloot deze week militairen te sturen... om weer een stukje stabiliteit terug te krijgen. En de vraag is hoe die verkiezingen dan morgen gaan lopen. We vragen het Fred van der Kraai. Hij heeft heel lang in Mali gewoond en gewerkt... onder meer namens de Europese Unie en de Wereldbank. Goedenavond. Goedenavond. Uh, de eerste ronde uh, was eind november, uh, meneer Van der Kruij... en toen was de opkomst teleurstellend laag. Wat, wat verwacht u van die tweede ronde? Gaan mensen dan wel naar de stembus? Uh, ik verwacht eigenlijk dat er eenzelfde uh opkomstpercentage zal zijn... zo niet, nog minder. Uh, ik heb niet de indruk dat het een... Uh, Verkiezingen zijn die erg leven bij de bevolking. Uh, traditioneel denk ik ook in de meeste Afrikaanse landen is de, het is een presidentieel systeem. En als de president gekozen is, dan weet iedereen ook van die maakt eigenlijk de dienst uit. Voor de regering daarentegen is het natuurlijk wel heel belangrijk dat de verkiezingen goed verlopen en dat er geen problemen zijn. En als er dan een laag opkomstpercentage is, is dat dan, dan jammer. Maar het is van de regering van groot belang om uh, als symbool voor de normalisatie, de normalisering van het land... Uh, dat die verkiezingen goed, goed gebeuren. Zijn de tegenstellingen tussen Noorden en Zuiden... ik bedoel, de hele Tweede Kamer praat over bijna niks anders uh, deze week... in verband met het sturen van die missie. Maar is dat, is dat eigenlijk ook het thema bij de parlementsverkiezingen? Of hebben de Malinese het over iets heel anders dan wij? Ik zou zeggen, absoluut niet. Dus er is eigenlijk de afgelopen weken nauwelijks zijn er geweest van de politieke partijen die betrokken zijn en van de, de mensen die gekozen willen worden in het nationale parlement. En dat is eigenlijk ook een teken dat het nauwelijks leeft. Ook eigenlijk niet bij degenen die gekozen willen worden. De partijen die we gekozen willen worden, die onderscheiden zich ook nauwelijks eigenlijk in, in thema's. Het is meer om, om, op personen gebaseerde verkiezingen. De de voornaamste uh, politieke partij of de voornaamste beweging eigenlijk die dus onafhankelijkheid uh, nastreeft is dus de, de MNLA uh, die, die de eh uh, de Azawad staat, wil, wil vestigen. Die zijn niet in het parlement vertegenwoordigd. Die doen niet aan de verkiezingen, dus de verkiezingen mee ook? Ze doen ook niet als ze met de, aan de verkiezingen mee. Het is wel van belang dat binnenkort met deze partij dus onderhandelingen zullen worden uh, uh, uh, gestart. Maar die staan eigenlijk buiten. Dus, dus het hele democratische proces. Wat is die uh, parlementsverkiezingen betekenen? U zei het al: uh, Mali heeft een presidentieel stelsel, ook, ook, ook niet raar voor een Franse Oudkolonie. U kent de president uh, Keita goed, hè, persoonlijk? Ja, is een hele goede vriend. Ja. Hoe lang kent u hem al? Vertel uh, eens wat hebben... over hem. Nou, we hebben samen gewerkt in de jaren tachtig. Uh, beide werkten voor het uh, Europees Ontwikkelingsfonds in Mali. En uit uh, die hoedanigheid hebben we samen veel gereisd. We hebben veel gesproken. Uh, en uit die professionele contacten kwamen natuurlijk ook sociale contacten voort. En dan, uh, dan krijg je vanzelf een hele goede band. Uh, en wat dus voor bijvoorbeeld... sociale contacten? Nou, dat je gewoon over en weer bij elkaar thuiskomt. Ah, het is natuurlijk een uh, sociaal circuit als je ergens leeft. Maar het is me opgevallen dat hij dus bijzonder uh, erediet persoon is en dat hij heel veel weet van het land. En dat is opmerkelijk, want toen ik me leerde kennen, toen was hij eigenlijk hij terug uit een periode van 18 jaar in Frankrijk. Yeah. Dan zou je denken van deze man is een beetje vervreemd van zijn Zo land. Zo'n alles, alles behalve. Uh, we hebben in het noorden rond gereisd en hij komt me dus alles vertellen van Timbuktu en van de geschiedenis van het land uh, hij komt zelf van een dynastie uh, de, de, de Mali dynastie, uh, dat zijn dus de Keita's die eigenlijk Mali hebben ge, ge, gesticht Sundiata uh, uh -huh. Keita uh -huh. en daar is hij eigenlijk uit dezelfde familie komt hij voort, dus hij is een heel erudite persoon, uh, een enorme netwerker, heeft uh, in zijn verschillende functies, heeft hij veel contacten opgedaan, uh, een van de belangrijkste contacten is die via de internationale socialistische beweging van yeah. Hollande Ja. Yeah. Dus dat zijn hele belangrijke uh, voordelen die hij, is, hij heeft. Hij is ook sociaaldemocraat, Kita. Hij is ook sociaaldemocraat. Ja, het is altijd moeilijk te zeggen waar het voor staat, maar in ieder geval. De, ja, ook hij geen is, idee hij eigenlijk. Zit in, hij zit in die beweging en. Maar goed en, uh, voor het netwerk. Het is heel goed voor je netwerk en hij is zelf ook uh, jarenlang voorzitter geweest van het nationale parlement, dus hij kent ze wel op nationaal uh -huh. niveau, alle spelers, en ook op internationaal niveau kent hij heel veel mensen, dus hij heeft echt een, uh, hij weet waar hij die, waar die voor staat en ik vind dat, het is misschien belangrijk te zeggen dat hij zo lang in het westen gewoond, alles bij elkaar ja. denk ik 25 jaar, dus uh -huh. hij weet echt de, de westerse normen die zijn, hij weet hoe je een land moet runnen en hoe je, uh -huh. waar een goed bestuur voor staat. Nou sta dat, is, dat is heel belangrijk. Dan nou staat hij wel voor een hele moeilijke functie, een moeilijke missie. Want een land met veel corruptie en ontzettende tegenstellingen, grote armoede. En traditioneel, u stipt het al aan, heel weinig vertrouwen in de politieke klasse. Als je zijn eerste maanden als president beoordeelt, is hij een beetje bezig daar doorheen te breken of is het daar nog te vroeg voor je? Uh, er zijn hele sterke tekenen dat hij hele goede uh, stappen heeft gezet. Ik wil er twee of drie noemen. Ja. Um, in het leger is dus de, de, de staatsschip is gepleegd door wat ze noemen de groene beretten En die zijn, zijn, hebben zich gekeerd tegen ja, wat ze dan de, de rode beretten noemen. Dat waren dus de aanhangers van de verdreven president ATT, uh -huh. uh, Touré. Uh, op dit moment zijn bijna alle... Uh, plegers van de staatsgreep zijn achter, achter talis gezet. Dus de, de leider van de staatsgreep, Sanogo is een paar weken geleden gearresteerd. Okay. gisteren dat is, is de het Christen. brein. Uh, dus dat is een hele belangrijke. Hij heeft ook gezegd van ik wil de rol van het leger in de nationale politiek terugdringen. Het dus tweede punt? Het antico anticorruptiebeleid. Uh, deze week zijn ook arrestaties bekendgemaakt van mensen die in de rechterlijke macht zitten. Uh, beschuldigd van corruptie. Dus ook dat is een heel erg belangrijk punt die, uh, die hij heeft gemaakt. En het derde? Uh, ja, hij is bezig met het herstel van het burgerlijk gezag, En daar uh -huh. is hij eigenlijk een beetje mee in botsing gekomen met Frankrijk. Uh, Frankrijk gaat een beetje zijn eigen gang. Uh, de laatste week is Frankrijk in het noorden een offensief begonnen... tegen de uh, mensen van uh, al Qaeda in de islamitische Maghreb. Uh, maar dat hebben ze zonder uh, consultatie met de Malinese regering gedaan. En daar is dus uh, UBK, zoals hij heet, uh, president Keita, uh, in zijn wiek geschoten. En die heeft dus uh, tegen Frankrijk gezegd... Van dat hij dat niet wil. En prompt krabbelde de minister van Buitenlandse Zaken hmm. Fabius terug... en de minister van Defensie gaf hem gelijk... en François Hollande zei tegen de MLA... van uh, jullie moeten de wapens neerleggen... en gaan onderhandelen met de regering. Dus... Hij is bezig met de normalisering. Ik vind dat hij hele goede stappen heeft gezet, maar hij is nog maar twee maanden, dacht ik in, uh, in echt in, in functie. In, in functie. Dus het is voorbarig om te zeggen van welke kant het op gaat. Maar er zijn hele goede, goede, goede tendensen. Voorlopig hebben we vertrouwen in IBK. In president Keita. Ja. <laughs> Dank u wel, Fred van der Kraai, Een uh, goede kennis van president Keita van Mali. Morgen begint de Freda tiendaagse... En vandaar dat bekende Fridlach Schrijvers de muziek in... met het oog op morgen mochten bepalen vanavond. Zoals Charles de Tex, al drie keer winnaar van de Gouden Stroop... de prijs voor het spannendste boek. En uh, meneer en Tex, speelt, speelt muziek eigenlijk een rol in uw boeken? Niet heel vaak, heel af en toe. Wanneer? Wanneer het. Uh, muziek speelt een rol wanneer het toevallig langskomt. Behalve in het boek waar we nu mee bezig zijn. En dat is. Uh, een, een boek waarin. een bepaald lied. altijd op een bepaald moment gespeeld werd. En welk boek is dat? Dat is een boek waar ik nu uh, mee bezig ben. Samen met mijn vrouw. Yeah. Oh, dat is we. Yeah. Ja, en, um, maar dat, daar ik, kan ik nog niet heel veel over prijsgeven. Maar behalve dat daar, het speelt in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En um, het, het gaat over piloten, bommenwerperpiloten. Ja. En uh, er, is, er was één bepaald lied wat altijd gespeeld werd uh, voordat de, de pilooten op missie gingen. Dan komen we nu op de hamvraag. Welke muziek is dat? Ja, dat was een lied van... Uh, dat heette uh, Give Me One Dozen Roses. En uh, dat, ja, moet je je voorstellen... Um, uh, Zo'n zo luchtmachtbasis in the middle of nowhere... Uh, kaal, leeg en daar waren dan speakers op palen gebonden uh, en dan werd dat, dat, dat nummer, werd, dat lied werd gespeeld uh, en dat schalde dan zo'n beetje over die basis voordat ze de piloten ze bombarderen. Uh, op, gingen en, uh, op een missie gingen. En wie zongen het? Wat kwam er uit die speakers? Give Me One Dozen Roses uh, uh, van de Mills Brothers of van Harry James, een van de twee, um, die waren allebei ongeveer rond diezelfde tijd. Wij doen de Mills Brothers. Heel goed. Give me one dozen roses. That presupposes that you want them for the one you love. Give me one dozen roses. And put my heart in beside them, and send them to the one I love, she'll be glad to receive them, and I know she'll believe them, that's something we've been taught.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 several of them and put my heart in beside them and send them to the one I love Give me a rose No, about a dozen of them I know that she will believe them For there's something we've been talking of There me later kind of think that they will cause she's done something to me and my heart won't keep still give me a rose one dozen of them and put my heart in beside them Charlotte was dat. Straks hoort u nog uh, de keuze van Schrijver en collega-journalist Roel Janssen. Maar eerst. Actrice Anne-Wil Blankers viert dit jaar haar gouden jubileum. Vijftig jaar is dat. En u kent haar ongetwijfeld van haar rol als Wilhelmina in de gelijknamige televisieserie. Landgenoten, wij zullen niet verzagen. Wij zullen volhouden. Wij zullen overwinnen. Nou, dat was Ramina op de televisie, maar dit jaar viert ze dus haar 50-jarig jubileum aan het toneel. En dat doet ze met de voorstelling Madame Rosa bij het Nationale Toneel in Den Haag. Nou, het is een rijke carrière waarin ze als beginnende actrice stond naast bijvoorbeeld Co van Dijk. En waarin de huidige generatie actrices zoals Hanna Hoekstra nu weer naast haar staan. Vanmiddag sprak ik haar in Den Haag waar ze de doorloop had van Madame Rosa. We zitten in de Nassau-foyer achter de Koninklijke Loge van de... Koninklijke Haagse Schouwburg. De, dit is ook de Schouwburg waar u destijds, 50 jaar geleden... uw debuut heeft gemaakt. Hè? Ja, ja. In 63. Ja, eerste stuk. k 3 een dienstmeisje. Goedemorgen, mevrouw. Klaar. <lacht> Dat was het. Wanneer kwam Shakespeare? Tweede stuk. Ja, tweede stuk. Ja, uh, Maakbijs was ik een van de drie heksen. En het derde stuk was ook een Shakespeare. Othello, in hetzelfde jaar... Dat was met Ko van Dijk? Met Ko van Dijk en Paul Steenbergen. En ik speelde Des Demona, ja. tussenin. Dat lijkt me heel erg eng, want u was toen 22, ja, 23? 23. Ja, dat, dat is natuurlijk ook griezig. Daar heb je van tevoren wel <tie> slapeloze nachten van. En dan kom je bij elkaar en iedereen gaat lezen. En dan zit iedereen te stuntelen en dan denk je... Oh, wacht. We beginnen allemaal op de onderste tree. En dat, dat was wel geruststellend, moet ik zeggen. Dat geeft de zelfverzekerdheid... dat je ziet dat ook uh, een Koof van Dijk... toen echt de Grote van Nederland... Ja. en Paul Steenberg, waarmee ja, ja. u speelde... dat, dat, ja, dat iedereen, die ook, ook hakkelde. Ja, iedereen begint met prutsen. En dat, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Ik dacht, oh, nou, dan zijn we met elkaar uh, ontspannen... en dan gaan we proberen die, die trap op te gaan. Ja. Wat betekent die Haagse Schouwburg... waar we nu zitten voor u? Is, ja, een, een, een heel vertrouwd huis... Ja, ik ken ieder hoekje ervan, bij wijze van spreken. Ik, ik vind het altijd heerlijk om hier te zijn. Het is heerlijk. En het, uh, de zaal en de akoestiek, het, het voelt allemaal heel, uh, heel behagelijk. Hoe lang ja. duurt het in zo'n carrière, die dus nu 50 jaar duurt... Ja. Uh, voordat je ook je eigen rollen mag kiezen? Voordat je nee kunt zeggen tegen een regisseur? Hoe lang heeft dat geduurd? Ik denk bij mij een jaar of vijf. Oké, okay, heel kort is dus ja, eigenlijk. Ja. Ja. Bent u zo re resoluut daarin geweest altijd? Van deze nee, rol ligt me wel of deze niet? Of? Nee, het, dat ging eigenlijk niet eens van mij uit. Um, Paul Steenberg was de, de directeur van het gezelschap. En daar had ik vaak gesprekken mee. En, en hij maakte zelfs lijstjes voor mij... van stukken die in de loop van de jaren die ik zou moeten doen... En, en van de ene rol naar de andere groeien, dat is natuurlijk een uitermate luxe positie, hè? dat begrijpt u wel. En um, op een gegeven moment, ja, misschien na vijf, zes jaar, had hij dan een paar mogelijkheden en zei, lees dat maar eens. En dat ook. En zeg maar eens wat je aanspreekt. En nou, dat betekent dus kiezen. Ja. Wat zijn uw grote rollen, vindt u zelf? Iedereen kent u natuurlijk van Wilhelmina. Ja, ja. Ja, dat heb ik nou niet zo gauw bij de hand. Maar het zijn er wel een stuk of acht geweest door Rek, maar... Ja. Is je manier van zich voorbereiden veranderd in de loop van de jaren? Voorbereiden. Het repeteren. Uh, de zenuwen. Uh, ja, zenuwen blijft altijd. Dat blijft altijd. Dat is verschrikkelijk. Maar ja, daar moet, moet je mee, uh, mee leven. Um, voorbereiden. Omdat mijn rollen omdat ik ouder word, gecompliceerder zijn. Hoe ouder je wordt, hoe gecompliceerder je leven in elkaar zit. Ook dat leven van die rol. Um, ben ik wel vaker bezig, met, bezig met, met me te oriënteren... over wat het probleem is in het stuk... en om daar meer over te weten te komen. He? Dus dat gaat verder en dieper, zou je kunnen zeggen. Um, verder is er hier en daar een tendens om de mensen tekst te laten leren voordat je begint met de repetities, dat wil ik niet en dat kan ik niet. Ik, ik wil het ook niet. Pas tijdens de repetities ja, wilt u in die rol groeien. Precies. Ik, ik wil weten hoe, wat er gebeurt, hoe we gaan staan... wat de tegenspeler doet, wat de regisseur als droombeeld heeft... en gewoon maar uh, die tekst gaan zitten leren op, laten we zeggen, een neutrale manier... Dat, dat vind ik helemaal niks. Daar heb ik niks aan. En dat gebeurt wel veel hè, tegenwoordig. Het, ja. het is in. Ja, het is in. Nou, ik, ik heb het een paar keer meegemaakt dat mensen dat uit zichzelf deden. En bij de 75e voorstelling hoorde ik nog hoe hij het geleerd had. Fout dus. Het wordt er ingestudeerd. Ja. En Bent u ik... te genieten als u midden in de repetitie zit of ja. helemaal niet? Ik ben heel erg te genieten. Zal ik maar zeggen. U houdt uw kanten. Ja, absoluut, absoluut, Ik ben heel plooibaar. De regisseur mag alles van me vragen. En als ik het kan, dan doe ik en, en doe ik het. En, uh... Nee, ik ben uh, geen moeilijke uh, actrice. We hadden het net over ja, dat moment dat u daar opeens als dus demonaat... tussen Paul Steenberg en Co van Dijk staat. En mensen waar het tegen u opkeek natuurlijk. Tuurlijk, nu ja. is het andersom. Hè? Nu, nu, nu, nu kijken jongere <laughs> acteurs en actrices die met u moeten werken... E enorm tegen u erop natuurlijk. Ja, dat kan. Ja. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik weet niet. Wat, nou, hoe is, is, gaat u met hun oom? Dan leren ze me kennen en dan denken ze... oh, dat is een gewoon een hele aardige meid. <laughs> Daar kan je gewoon mee praten. En als je met iets moeilijks zit, kart nog andere vragen ook. En verder, nee. Ik, maar, maar, ik, merkt, maar merkt u het wel eens, mevrouw Blankens... dat uh, ja, u toch als een soort standbeeld wordt gezien? Hmm. Nee, niet dat ik er last van heb. Nee, nee maar dat, dat, dat komt denk ik ook omdat ik zelf heel makkelijk ben... Met, met iedereen. Heeft u een boodschap aan die nieuwe lichting? Die, die zeker bij het nationale toneel, de, de Hannah's? De... Oeh, nou, daar noem je erin. Nou, een boodschap. Ik zou zeggen, ga zo door. S de Sally's, zijn... ik noem er nog een. Ja, ja, er zitten een paar verrukkelijke jonge, jonge meisjes. Wat, wat kunt u nog van hen leren? Uh... Wat doen zij weer anders? Ja, nou, met, met name bijvoorbeeld uh, hanna die zat uh, in een stuk wat ik speelde met Anneke Blok, Jaloezie, vorig jaar. En daar kwam zij als jong kipje bij. En uh, ja, ze was vast wel zenuwachtig, maar dat heb ik niet gemerkt. En, uh, ze was heel open en, en vroeg van alles. En, en, en het liet ook door naïviteit zien. Dat vond ik verrukkelijk. En, en improviseerde een beetje als ze het nog niet wist. En dacht ik, ja, dat is, dat is heel, heel goed. Dat, dat vind ik heerlijk. En dat is weer kenmerkend voor die nieuwe generatie. Ja, ja die, die zijn, uh, ik geloof wel, ontspannender met elkaar dan, dan uh, ik vroeger. Het is eigenlijk een beetje toeval dat u in die toneelwereld terecht bent gekomen. Uw ouders waren er erg tegen. Ja, die hadden helemaal niks met theater. Wat deden ze, uw ouders? Nee, mijn moeder was kapster... Ja, mijn vader heeft nou verschillende banen gehad. Maar um, ze, niet dat ze echt tegen waren... maar ze, ze vonden dat wel een wereld die ze niet kenden. En wat je er dan van hoorde, dat waren toch wel een beetje extreme verhalen. Dus die dachten, nou, daar moeten ze toch echt niet naartoe. Ja, ik las dat ook wel eens, maar ik dacht... Ja, dat heb ik toch zelf in de hand, wat er met mijn leven gebeurt. En uh, als, als ik het helemaal niks vind... Ga ik weer terug naar kantoor? Ik had schroeven, Dus <laughs> wat dat betreft. Ja, nee, maar kijk, uh, ik ben dat natuurlijk toch gaan doen. Uh, dat, dat hebben ze ook goedgekeurd. En later zijn ze heel blij en heel trots geworden. Je staat nu uh, volgende week zaterdag in de première van Madame Rosa. Rosa ja. uh, ook op tournee zag ik net. Ja. ja. En zit daar nou nog zin in op uw 74ste met die bus? Nee, ik ga niet met een bus. Hoe gaat dat dan? Nou, met een mooie grote auto en iemand die mij uh, verwendt en rijdt en voor, ook voor alles zorgt. Nee, ik vind, ik vind dat wel leuk. Ik, ik heb helemaal geen hekel aan spelen in de provincie. Ik, ik vind het enig. Het is, uh, ja, je, je ligt de directeuren, directrices kennen. Die zijn blij dat je er bent. En je maakt een praatje. Ja, ik, ik vind dat wel leuk. Mag ik u nog zeker 50 jaar wensen? Kijk eens aan. <laughs> Dank u. bedankt voor dit gesprek, ja. Anne Wil Blankers. Ja, dat was vanmiddag Anne Annewil Blankes over het roemrijke verleden... en uh, over de verrukkelijke jonge meiden bij het Nationale Toneel in Den Haag. Collega-journalist, maar ook schrijver Roel Jansen. Goedenavond. Mark. Goedenavond. Heb jij alweer een nieuw boek in de pijplijn? Nou, ik ben er bijna klaar mee zelfs. Het okay. dus geeft een heel vrolijk gevoel om tegen het eind van het jaar klaar te zijn Heerlijk. met het manuscript. En als het een beetje lukt, moet dat uh, nou ja, begin 2014 uitkomen. Je schrijft veel eens op een beetje financieel-economisch gebied vaak. Waar gaat deze over? Ja, deze gaat zeker over, financieel, op, gaat over een financieel onderwerp. Het gaat namelijk over het goud dat in de Tweede Wereldoorlog gestolen is door de nazi's. Okay. Eh, er lag bij de Nederlandse bank nog een behoorlijke hoeveelheid goud... en die is allemaal afgevoerd door de nazi's, aanvankelijk naar Berlijn... en vervolgens hebben de Duitsers het doorverkocht aan Zwitserland... omdat ze eh, Zwitserse franken nodig hadden uit de divisie om aan eh, spullen voor hun oorlogsindustrie te komen. En hoe maak je daar weer fictie van? Want dit is gewoon allemaal gebeurd. Ja, dit is allemaal echt gebeurd. En dat is ook de bedoeling. Je zou het, ook, je, je zou het factie kunnen noemen eigenlijk. Het is fictie en, uh, en feiten door elkaar gemengd. Het verhaal over het goud is historisch gebeurd. en Dat heb ik ook uh, vrij goed gedocumenteerd. Maar onder, daar heb ik een verhaal omheen verzonnen of voor iemand die nu in 2013 uh, ontdekt dat zijn grootvader daar iets mee te maken heeft. Dus hij gaat eigenlijk terug in de geschiedenis... maar ook in zijn, terug in zijn eigen familiegeschiedenis. En daaraan eh, ontleent hij dus de, de, ja, zeg maar de, de motivatie om, eh, om naar Berlijn te gaan... en uit te gaan zoeken wat er allemaal gebeurd is. En wat is die familiegeschiedenis? Ja, nou ja, dat is... Heb je nog een uurtje? Dat, dat, dat vergt wel het een en ander, maar kijk, je kunt je voorstellen dat er nu nog iemand leeft die ontdekt dat zijn grootvader bijvoorbeeld eh, daar iets mee te maken had in de, in de oorlogsjaren. Aan de nazi -kant, of juist aan de andere kant? Nou, aan de kant van de Nederlandse bank. Want uh, ah, ja. kijk, het goud lag in die kluizen van de Nederlandse bank. Die zat toen nog aan de Turfmarkt, hè, waar nu uh, ja. het Piersom Museum is in Amsterdam. Ja. En daar is het uh, met karretjes gewoon uit, uh, uit, uit de kluizen weggehaald... en in, uh, op vrachtauto's gelegd en uh, naar Duitsland uh, getransporteerd. En mensen van, uh, de medewerkers van de Nederlandse bank die konden dat bij wijze van spreken... uit het raam van hun werkkamer zien gebeuren. Ja. We hebben je gevraagd uh, muziek uh, uit te kiezen, ook voor met het oog van morgen vanavond, Roel. Is het iets geworden wat bij uh, fout goud hoort? Uh, ja, nou ja, kijk, fout goud, uh, een klassieker, als je het over goud hebt, is eigenlijk de muziek uh, van een van de eerste James Bond films, uh, Goldfinger, van uh, Shirley Bessie. En, uh, iedereen ja. heeft die beelden nog wel op zijn uh, netvlies, denk ik, van uh, ik dacht dat Ursula Andres was, die daar uh, zo mooi in goud gehuld is. Hè? Ja, uit de zee uh, opkomt reizen. We gaan hem draaien. Prima, dank je. Dag, Roel. Cold finger. He's the man, the man with the mightest touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web. The kiss of death from Mr. Goldfinger, pretty girl. Kiss of death from Mr. Gold. En het thema uit Goldfinger. Het is vijf voor twaalf. En morgen wordt ook in Nederland op verschillende plekken aandacht besteed... aan de begrafenis van Nelson Mandela. Bijvoorbeeld in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Chert Oosterhuis is muzikant en componist. Wat voor bijdrage heb jij geleverd aan dat eerbetoon, Chert. ja, Morgen in de Stad Schouwburg gaat er een lied vertolkt worden door... Een ja, aantal topzangers uh, en zangeressen. Uh, namelijk Birgit Lewis, uh, Etcilië Romley, Leona Filippo en uh, Sherma Rouse en Woodstick. Die gisteren nog in The Voice of Holland schitterden. Uh, die gaan een liedje uh, zingen, dat heet uh, Dat Jij er Bent geweest. En dat is een, ja, een melodie van mij, een tekst van mijn vader. Het is ooit zo ontstaan dat, uh, ik denk zeven jaar geleden, wij benaderd zijn of er een mooie ode geschreven kon worden. En toen zou Mandela nog 90 jaar worden. Dat hebben we toen niet gered om dat mooi af te krijgen... want de ja, lat lag heel hoog ook om iets moois te maken. En inmiddels zijn we weer gevraagd of dat lied een uh, rol kon spelen... morgen in de Schouwburg in Amsterdam. Zou je een stukje van de tekst kunnen voorlezen, Tjeerd? Ja, ja, dat zal ik doen. Het is een soort, soort refrein-gedeelte... Uh, en dat opent eigenlijk met een citaat. En dat is van Mandela. Een licht in ons dat duisternis verdrijft... Ik wil dat zo de wereld is en blijft. Ik wil dat wat jij deed blijft voortbestaan. Dat wij de weg van de verzoening gaan. De laatste oorlog zal geleden zijn. En zullen duizend jaren vrede zijn. Dat jij er bent geweest, een mens als jij. Dat wordt geweten en gaat niet voorbij. En geweten, dat is natuurlijk ook... Het geweten kan je op twee manieren uitleggen natuurlijk. Dankjewel hoor, het Oosterhuis. Oké. Okay. Morgen dus in de Stadsgouwburg in Amsterdam. Muziek. Hubo Oosterhuis, nee, cheert Oosterhuis, tekst Hubo Oosterhuis. Zo zit het. Dit was met het oog op morgen voor deze zaterdagavond. Morgen zit hier Chris Keijnen, straks bij BNN De Overnachting... een gesprek met Joost Zwageman. Goeienacht. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette... en een laatste glas in steen. Dit is Radio 1.